gisteren in Antwerpen? Idioot. We hebben eigenlijk alleen maar gegeten en gedronken en naar een onverstaanbare bandopname van de vader van Pieters geluisterd. Hoe gaat het eigenlijk met je commentaar? Ik geloof niet dat dat nog ooit afkomt. Omdat het zinloos is. Ach, zinloos. De zin is dat je je heden ermee verdient. Anders ga je door. Maar de pest is dat we te veel eten verdienen. En daarin ga je ook dood. Mag ik die kaart nog eens zien? Ik vraag me af in hoeverre die benamingen die de boeren in de verschillende streven gaven aan het stukje land, waarop ze de ploeg draaiden voor ze aan een nieuwe ploeggang begonnen, verband houden met de verschillende perceelsvormen. Heb je er wel eens al gedacht om deze kaart naast een kaart van de verkavelingspatronen te leggen? Nee. Want de pest is natuurlijk dat we altijd maar op zoek zijn naar cultuurgrenzen, Terwijl het misschien een heel gewone, rationele verklaring is. Als je nou eens twee willekeurige gebieden neemt, en je gaat na wat de verschillen in de perceelsvormen in die gebieden zijn, dan heb je tenminste geen haal vast. Ach, wat wordt het anders dan stof op wijn. Wat is wetenschap nou anders? Als je maar ziet dat je bezig bent. Ik zie het niet zo zin, hoor. Je kunt het proberen. Misschien brengt het je op een idee. <lacht> Hebt u iets aan uw arm? Ik heb mijn arm gekneusd. En nu zegt de dokter dat ik moet oefenen, maar hij heeft niet gezegd hoe vaak ik moet oefenen. Weet u dat misschien? Ik zeg net tegen meneer De Gruiter dat hij dat beter aan de dokter zelf kan vragen. Maar zo'n dokter heeft het druk. Ik ben nog nooit geopereerd, behalve één keer aan het Poepgat. Toen moest het er aan bij worden weggenomen. Maar meneer Slopstra, zoiets zeg je toch niet? Ik zou niet weten waarom niet. In ieder geval is er niets meer van te zien. Nee. Nee. nee. nee, die is goed. Is Balken niet? Balk is naar de bibliotheek. Had je hem willen spreken? Dat wil zeggen, ik heb jullie eens een kaart gezien van de landbouwgebieden in de 19e eeuw, die zoek ik. Weet jij waar die is? Ja. Dit zal hem zijn. Dank je. Mag ik hem even meenemen? Ja hoor. Als we hem dan maar weer terug Ja, hij, hij ligt bij Ansing. Ik heb hier nog een mogelijkheid. Ja, die ken ik wel. Maar heb je die kaart van jou nou al eens met deze kaart vergeleken? Nee. Misschien dat je dat dan eens kunt doen? Ik zou wel zien. Hoe gaat het nou met u? Niet goed. Niet goed. Ik ben moe. Moe. Van dat kleine eindje ben ik al doodmoe. Als er geen vergadering was, dan zou ik niet zijn gekomen. Ik ben grieperig. Grieperig. Had u de vergadering dan niet beter kunnen uitstellen? Nee, dat kan niet. Ik moet er maar doorheen. Ik hoor van meneer Slofstra dat u naar mij gevraagd hebt, meneer Peerta. Ja, ik heb naar u gevraagd. Komt u eens wat dichterbij. Is er iets met uw arm? Ik heb mijn arm gekneust. Heel vervelend. Ik heb mijn arm ook wel eens gekneust. U hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Dat gaat vanzelf weer over. Ja, maar de dokter zegt dat ik moet oefenen. En ik weet niet hoe vaak ik moet oefenen. Dan oefent u zomaar een beetje. Als u maar mee kunt werken. U kunt er toch wel mee werken? Het is gelukkig mijn linkerarm. Bij mij was het mijn rechterarm. Dat is heel wat lastiger. Wanneer doet u nu uw doctoraalexamen? Over drie maanden, meneer Beerta. Dan bent u nog eerder dan Asjes. Nee, want meneer Asjes doet het volgende week. Volgende week? Daar hoor ik van op. Daar wist ik niets van. Wist jij daarvan? Nee. Ik heb hem gisteren nog gesproken. Het zal me benieuwen. Maar daarvoor heb ik u niet laten komen. Dit is een brief van een deen. Hij heeft een internationaal woordenboek gemaakt en vraagt mij nu om de titelbeschrijvingen van de Nederlandse literatuur te controleren. Wilt u zich daarmee belasten? Dan zal ik het toch eerst moeten bekijken? Natuurlijk, maar doet u daar niet te lang over? Als je die examen doet. Wie had dat ooit kunnen denken? De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Morgen. Je Dag, ja. ja. Nee, dat doe je Dag, niet. Beta. Dag, meneer Dag, meneer koning. Meneer koning. Dag, meneer Koning. Dag, Maarten. Kom jij ook? Nee. Ik zou niet weten waarom omdat er stafvergadering is. In mijn agenda staat dat er pas om tien uur stafvergadering is. En daar houd ik me aan. Maar is nu toch redelijk, die. Iedereen is er al. Ik ben redelijk. Als ik een afspraak heb om tien uur, dan ben ik er om tien uur. Maar we vergaderen toch altijd om negen uur? Daar heb ik me over verbaasd. Maar ik heb mijn tijd daar nu naar ingedeeld. En als jij tegen mij zegt dat we om tien uur vergaderen, dan vergader ik om tien uur. En niet eerder. Mevrouw Haan kan pas om tien uur. Dan wordt het dus tien uur. Dag, meneer Beerta. Dag, meneer Koning. Dag, mevrouw Veldhoven. Dag, juffrouw Veldhoven. U komt voor de vergadering. We hebben toch vergadering. We hebben wel vergadering, maar ik hoor zojuist dat die om tien uur is. Dat is nu vervelend, want ik heb om twaalf uur alweer een afspraak... en ik dacht toch zeker dat ik negen uur had opgeschreven. ja. 9 uur? Hoe kan ik me daar nu in vergist hebben? U hebt zich ook niet vergist, maar er is op een of andere manier een misverstand ontstaan. Maar als u om 12 uur een afspraak hebt, dan zal ik kijken of we niet wat vroeger kunnen beginnen. Ik wist toch werkelijk niet beter dan dat het om 9 uur was? Ik had ook negen uur. Hoe vond u die lezing van Jaring Elshout? Ik vond dat bijzonder aardig. Ja, bijzonder aardig. U doet dat niet, hè? Het veld ingaan om liedjes op te nemen. Nee, dat zou ik er niet nog eens bij kunnen hebben. Ik heb zoveel handen al vol. En ik zou het ook niet kunnen. Hoe ver gaat u met uw onderzoek? Tot 1800. In een enkel geval ga ik er wel eens wat overheen, maar u kunt toch zeggen 1800. En die liedjes die hij opneemt, staan die nu ook in die liedboekjes die u bestudeert? Oh, zeker. Verschillende van de voorbeelden die hij gaf staan al in het Antwerps liedboek van 1544. Dat is toch wel interessant. Dat is zeker interessant, maar ik kan het er niet ook nog eens bij hebben. En als we nou eens probeerden om die Elshout op ons bureau te krijgen? Zou dat kunnen? Zou ik meneer Beert kunnen voorstellen? Denkt u dat hij daarvoor voelen zal? Als we het hem voorleggen. Als je maar niet denkt dat ik dit nog eens accepteer. Dag meneer Koning. Je kunt niet zomaar, wat naar het jou goed dunkt, met mij thuis omspringen. Dag mevrouw Haan. Die is er. Mevrouw Moederman, mevrouw Bavelaar, mevrouw Veldhoven. Maar waar is Balk? Balk is naar de kapper. Dan beginnen we maar zonder Balk. Is iedereen zover? Ik wou het eerst ergens anders over hebben. Ik heb gehoord dat je van plan bent om balk aan te wijzen als je opvolger. Ik wist daar niets van en ik neem daar geen genoegen mee. Ik ben je plaatsvervangster. Ik eis dat zoiets eerst met mij besproken wordt. Van wie heb je dat gehoord? Van iemand die heel goed op de hoogte is. Dat is hij dan in dit geval niet. Dat is hij wel. Mijn opvolging is een zaak van de commissies. Daar bemoei ik me niet mee. Maar jij brengt advies uit. Houd je alsjeblieft niet van de domme zeg. En ik breng ook geen advies uit. Ik word hoogstens, als het zover is, maar zover is het nog lang niet, om advies gevraagd. Volgens mijn zegsman ligt het anders. Ik zou dan toch wel eens willen weten wie die zegsman is. Van der Haar. Van der Haar. Dan weet Van der Haar voor één keer niet waarover hij praat. Over mijn opvolging is nog geen enkele beslissing genomen. En voor het zover is, zal er een gesprek met jou plaats hebben. Maar daar wil ik in deze vergadering niet verder op ingaan. Wat zijn dit voor malle fratsen? Ja. Die van de haar is een ezel. Tenzij hij het expres gedaan heeft. Express? Waarom zou hij dat expres doen? Daar heeft hij toch geen belang bij? Dat weet ik niet. Wat kan hij daar nou voor belang bij hebben? Ik verdenk mevrouw Haan ervan, dat ze het hem gewoon gevraagd heeft, en dat hij toen zijn mond niet heeft kunnen houden. Het zou de eerste keer niet zijn. Meneer Beerta? Ja, meneer de Gruyter? Verwacht u, dat ik die controle van die titelbeschrijvingen van de Nederlandse literatuur voor die Deen foutloos doe? Natuurlijk verwacht ik, dat u dat foutloos doet... Als ik u zoiets opdraag, dan verwacht ik dat u dat foutloos doet. Dan moet ik het u tot mijn spijt teruggeven. Kunt u het niet aan Slofstra opdragen? Slofstra kan dit niet, en ik zie niet in waarom u het niet zou doen. Of anders aan Muller? Geen sprake van. Dit is het werk van de Er Is hier toch een werkverdeling? Wie geelde zoiets voedsel? Ik laat het Muller niet doen. Als meneer de Guiter het niet wil doen, doe ik het wel. Maar ik... Ik kan het niet foutloos. Hoe lang hebt u nodig om het foutloos te doen? Toch wel een week, meneer Beerta. Dus voor kerstmis? Ja, voor kerstmis zal wel gaan, dacht ik. Doet u het dan voor kerstmis? Dank u wel. Zo'n man is toch niet helemaal normaal? Ik heb nog nooit iemand gezien die zo sprekend op Humpty Dumpty lijkt. Zit zit alleen voor lijven onder ja, daar lijkt hij op. Maar hij komt wel iedere zondag in de kerk. En dat pleit weer voor hem. Misschien komt Dumpty Dumpty ook wel iedere zondag in de kerk. Daar is mij niets van bekend. Bent u al in de stemming voor het bespreken van een delicate aangelegenheid? Wat is dat voor een delicate aangelegenheid? Het betreft uw afscheid. Mijn afscheid? Dat is toch nog lang niet aan de orde? Maar het komt aan de orde. Wat is er met mijn afscheid? Er staan plannen om een feestbundel voor u samen te stellen, en ik vraag me af of u dat wel wilt. Een feestbundel? Die plannen zijn toch niet van jou, hoop ik? Nee. Gelukkig, want dat zou ik je zeer kwalijk genomen hebben. Een feestbundel? Hoe halen ze het in hun hoofd? Als er nou één ding is waar ik een hekel aan heb, dan is het aan feestbundels. Maar u schrijft zelf elk ogenblik in een feestbundel. Dat is wat het enige wat u doet. En dat vind ik dan ook verschrikkelijk. Ik zou me doodschinegen als anderen dat ook nog voor mij moesten doen. Een feestbundel, stel je voor. Dus ik zal het maar verhinderen. Ik krijg je op om het te verhinderen. Goed, ik zal het verhinderen. Een feestbundel. En dat terwijl ik pas 65 word. Als ik nou 80 was, en dan nog. Ik heb nog iets... Ook over mijn afscheid soms? Nee, ik stel voor om een post op de begroting te zetten voor Elshout... ...want nu juffrouw Veldhoven bij onze afdeling gekomen is... ...vind ik dat we niet bij 1800 op kunnen houden. Elshout zou dan de tijd tussen 1800 en nu voor zijn rekening kunnen nemen. Dat is geen gek idee. Weet Elshout daarvan? Nee. Dat zouden we dan eerst moeten weten, of hij dat wel wil. Vraag juffrouw Veldhoven maar om hem eens te polsen. En dan heb ik nog iets. Ik heb bij het commentaar van de koersrik een artikel geschreven over de roggenmoeder... waarin ik probeer om een cultuurgrens te dateren. Wilt u dat lezen? Geef maar hier, ik zal het lezen. Meneer Koning, kan ik u misschien even spreken? Jawel? Nee, ik bedoel bij mij...